11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Haren is het Facebookfeestje uitgelopen op rellen. Er zijn flessen en vuurwerk naar de ME gegooid en er is een supermarkt geplunderd. De politie heeft arrestaties verricht, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Ook zijn er camerabeelden gemaakt van de relschoppers om later verdachten te kunnen opsporen. Tussen de 3000 en 4000 mensen zijn op het aangekondigde verjaardagsfeestje afgekomen van een meisje van 16. De politie en de gemeente roepen mensen op weg te blijven uit Haren, toch blijven er nog steeds mensen komen. Volgens verslaggevers is het een chaos in de Groningse Villawijk. Via Facebook hadden zo'n 25.000 mensen zich aangemeld voor het verjaardagsfeestje. Het meisje was vergeten de uitnodiging als privé aan te merken, waardoor steeds meer mensen zich aanmelden.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 zich te geven in de kosten daarvan. In verschillende steden in Pakistan zijn bij demonstraties... tegen de anti-islamfilm Innocence of Moslims zeker 15 doden gevallen. In de havenstad Karachi kwamen tien mensen om het leven... en in het noordelijke Peshawar vielen vijf doden. In heel Pakistan werd gedemonstreerd nadat premier Ashraf de dag had uitgeroepen... tot Dag van de Liefde voor de Profeet... Volgens Ashraf moesten mensen vandaag de straat op om een vreedzame manier de liefde voor Mohammed te betuigen. Autoriteiten hebben uit voorzorg de toegang afgesloten tot Amerikaanse diplomatieke posten in het land en tot een aantal westerse hulporganisaties.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 De Belgische premier Elio Di Rupo heeft vanmiddag een taart in zijn gezicht gekregen. Hij kwam voor een speech naar de Brusselse Universiteit ULB... ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar. Zo'n dertig studenten stonden bij de ingang... om hun ongenoegen kenbaar te maken over het beleid van Di Rupo. Iemand uit die groep gooide een taart in het gezicht van de premier. Omstanders zagen rode vlekken op zijn shirt en dachten dat hij klappen had gekregen. Later bleek dat de rode vlekken kwamen door de kersen op de taart. De Belgische premier bleef ongedeerd... En kon kon alsnog zijn speech geven. De dader is nog niet opgepakt. En de platenmaatschappijen EMI en Universal mogen fuseren van de Europese Unie, maar moeten dan wel een aantal labels verkopen. Die voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat het nieuwe bedrijf teveel macht krijgt. Brussel wil dat EMI en Universal onder meer het platenlabel Parlophone verkopen, dat albums uitbracht van onder andere Queen, Tina Turner en Coldplay. Ook de klassieke labels moeten worden verkocht. Andere plaatsen, platenmaatschappijen als Warner en een aantal onafhankelijke labels... hebben kritiek op de fusie. Zij denken dat IMI Universal veel te veel macht krijgt. Het weer. Vannacht is het regenachtig. Morgen kans op een bui, maar zeker ook zon. Het wordt een graad of 15 bij een stevige westenwind. Zondag eerst droog, later volgt vanuit het zuiden bewolking en regen. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. De A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Knooppunt Koenplein staat twee kilometer file. Dat komt door een politiecontrole. En dan is de A28 van Assen naar Groningen... en ook de andere kant op in de buurt van Haren. Uh, daar zijn drie afritten dicht. Namelijk de afrit Groningen-Zuid, de afrit Eelde en de afrit Haren. Alle drie in beide richtingen dus. Dit was de verkeersinformatie.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 in de overtuiging dat alles wat niet groeit, krimpt. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Paul Carrick. Zijn lekkerste sauce. Nu verzameld op een 3-CD-box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Vanochtend las ik in de krant dat er vandaag misschien wel duizenden ongenode gasten naar een verjaardag in Haren zouden komen. Op de radio zei de burgemeester van Haren dat hij zich op het ergste had voorbereid. Het NOS-journaal filmde hoe de jarige vast het huis uit was gevlucht. Ook RTL had een verslaggever ter plekke en die vertelde dat het nu nog rustig was. En toen dook de eerste deskundige op. En aan hem werd de vraag gesteld hoe dit toch allemaal mogelijk was. Nou, zei de deskundige, je moet de rol van de media vooral niet uitvlakken. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen. De eerste stembussen in de VS gingen vandaag open in Idaho en South Dakota. De echte verkiezingen zijn pas in november. Maar steeds meer staten bieden de mogelijkheid om lang van tevoren al een stem uit te brengen. Wat betekent dat voor de campagne? En is het in het voordeel van Barack Obama of van Mitt Romney? Dat vragen we straks aan campagnestratege Hans Anker. In Pakistan verbranden gekrenkte moslims vandaag... Franse en Amerikaanse vlaggen uit woede over de cartoons... in het tijdschrift Charlie Hebdo en de film The Innocence of Muslims. Eerder waren er soortgelijke betogingen in andere landen. Hoe het daar inmiddels is, dat vragen we straks na. Ooit was de Nederlander net zo dol op zijn kadet als op de gehaktbal en oranje. Maar inmiddels lijkt de liefde tussen de Nederlander en zijn Opel wat bekoeld. Hoe is dat mogelijk? Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het automerk... vragen we dat aan Opel-kenner en rijder Koort Timmer. En om vijf voor twaalf het nieuws dat voetballegende Ronaldo op dieet gaat. Maar we beginnen in Haren waar een willekeurige 16 16-jarige verjaardag uitliep... op een ware hype met als gevolg rellen tussen ongenodigden en de politie... Paul Heidanes is daar ter plekke en hij is van de politie. Goedenavond. Goedenavond. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, de laatste stand van zaken is dat het nog niet rustig is. Dat we nog uh, echt heel erg hard bezig zijn om uh, de orde terug te krijgen. Uh, wat dat betreft ja, zijn we gewoon heel erg bezig om, om, om die orde weer te handhaven. En ja, er is gewoon een, een, een groepje. Uh, ja, om de nullen die crimineel gedrag uh, vertonen. Ja, dat proberen we nu in de kind te smoren. Ik uh, las berichten over charges van de ME. Zijn er ook al arrestaties verricht? Er zijn in ieder geval vier aanhoudingen verricht. Uh, en er zijn ook gewonden gevallen. Ik heb nog niet een totaalbeeld uh, van die aanhoudingen en van die gewonden. Maar uh, dat zal in de loop van de avondnacht duidelijk worden. Hoe ernstig uh, gewond, weet u dat? Nee, daar heb ik uh, geen zicht bij. Er gonsde ook een verhaal op Twitter dat een meisje doodgedrukt was. En uh, ja, dat meisje, uh, daar hebben we geen enkele bevestiging van gekregen. Dus op dit moment is dat voor ons een broodje a verhaal. Maar er gaan de wildste uh, verhalen. En ja, wij proberen ons gewoon bij de feiten te houden. En die proberen wij u mee te geven. Weet u hoeveel mensen er ongeveer naar Haren zijn gekomen vanavond? Nou, het begon eigenlijk heel rustig met, met honderden. Dat bouwde zich al heel snel uit naar duizenden. Uh, op het moment dat we nog in de duizend zaten... toen hadden we eigenlijk het uh, uh, nog vrij rustig... en plotseling sloeg die stemming om. Ja, en toen hebben we heel rap hebben we ingegrepen. En wat kunt u al zeggen over de schade... Ja, dat is dat is een vraag uh, die, die u die u terecht stelt. Alleen het is nog te vroeg om een inventarisatie te, te, te geven. Wij zullen gewoon in de loop van, uh, van, van de nacht, en mogelijk in de loop van de dag morgen, zullen wij uiteraard kijken van wat nou het complete beeld is van wat er in haar is gebeurd. Maar uh, het is gewoon buitengewoon vervelend dat, dat wat heel leuk leek te beginnen op deze manier is geëscaleerd. Ja, en dat vinden we buitengewoon vervelend voor de bevolking uh, in haren. Want. Ja, dit, dit slaat helemaal nergens op. En wanneer verwacht u dat de rust, ja, is moeilijk te zeggen... maar wanneer verwacht u dat de rust weer, uh, weer terug is gekeerd? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat blijft toch koffiedik kijken. We zitten er bovenop. Uh, we hebben echt voldoende personeel in dienst. We waren er goed op voorbereid. Maar dan nog, je kunt niet alles voor zijn. Ja, en we do doen nu echt ons best om, om, om de slechtwillenden uh, hard aan te pakken... Uh, te, te, te weg te drukken zeg maar, richting een plek waar wij ze willen hebben. Dat ze geen schade meer kunnen, kunnen aanrichten in de richting van woningen. Ja, wat dat betreft zijn we, zijn we nog druk bezig. En uh, zodra we uh, ja, eigenlijk alles onder controle hebben, zullen we dat ook zeker melden. Paul Heidanus, dank u wel van de politie. Ewald Bruin is verslaggever van de NOS. Hij is ook in haren. Goedenavond. Goedenavond, Pieter. Wat kan jij zeggen over de situatie? Waar bevind je je nu? Nou ja, ik sta hier uh, ergens in het centrum van Haar. Ik weet niet precies waar. Maar dat is een, een plein en dat is een plek waar de politie nu heel veel mensen naartoe heeft uh, gedreven. En dat is ook de plek waar het op dit moment nog steeds uh, niet rustig is. Daar wordt nog uh, met stenen gegooid, met flessen gegooid. Het is hier ook nog echt niet veilig om uh, te staan. Maar de plek wordt wel steeds kleiner. De politie zei dat ook. Heel veel straten hier waar wij een half uur geleden nog niet konden staan omdat daar mensen waren. Die straten die zijn uh, nu leeg. Dus uh, de groep wordt wel langzaam bij elkaar gedreven. Ik heb ook de indruk dat het steeds minder mensen worden, maar de groep die hier nu nog staat steekt nog steeds vuurwerk af. Er is net een auto in brand gegaan. Ik heb het laatste kwartier al een stuk of vier arrestaties gezien. Dus de zaak is hier nog echt absoluut niet onder controle. En ik zie nu ook uh, een mobiele eenheid uit Friesland die hier naartoe is gekomen om... Uh, de politie van Groningen te helpen om die club onder controle te krijgen. Uh, want die club die er nu nog staat, die is heel hardnekkig. Die gooi je met verkeersborden, die gooi je met dranghekken. Die gooi je met grote stukken steen. En eigenlijk overal waar je hier loopt, in Haren, op straat... moet je ontzettend goed uitkijken dat je niet in de glasgerven staat. Uh, uh, want het is hier op straat een ontzettende bende. Ewout hey de Bruin, ik wens je nog een goede nacht daar in Haren. We gaan verder met het voornaamste nieuws van... Vrijdag, 21 september. Ja, ik baal er wel een beetje van. En, en tegelijkertijd ja, is het ook wel spannend. De burgemeester van Haren die vond het spannend. En het werd ook spannend in Haren, zoals u net al kon horen. Het begon allemaal vanmiddag nog rustig... toen zowet wat alle media naar Haren waren afgereisd. En uh, verslaggever Michiel Sampon uh, is in Haren. Jeroen Wollas, hoe is het daar? Jak Jelten staat daar. <laughs> Taco staat in het dorp Haren. Ja, Jeroen, uh, is het een feestje? Slaggever Hans Schutte is in Haaren. We gaan even terug naar Jelte, die staat dus in Haaren. Het is alweer drie minuten later. Ja, en hoe was de sfeer dan vanmiddag in Haaren? Er gebeurt hier van alles. Er staan camera's, er staan satellietwagens... maar eigenlijk gebeurt er ook helemaal niks. In Haaren hoopt iedereen intussen dat het rustig zal blijven. Ik denk dat het best wel druk gaat worden. Maar ik hoop niet dat het, heel, uh, dat, dat het uh, erg wordt voor, voor hier of zo. Dat, dat, dat, dat dingen kapot gaan en zo. Dan meldt de verslaggever van Editie NL in de loop van de middag dat het allemaal wat drukker wordt. Maar ik hoorde net wel van een collega van het ANP, die was net op stationwezen kijken, dat er tientallen tegelijk uit de trein komen. Jongeren uit Haar en omgeving willen toch allemaal even komen kijken. Het is zonde om op de bank te zitten, terwijl, je, terwijl er misschien wel uh, duizenden mensen daar bij dat feestje staan.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 Gebruik dit, laat het niet zomaar voorbij gaan en ga zeggen van goh, we zijn de nacht zonder klierscheuren doorgekomen en nu gaan we achterover zitten uitpuffen. Nee, ga je meteen op verder. Goed, we kennen Haren dus inmiddels van relletjes, maar wat is er nog meer te doen? Uh, geen idee, ik denk dat, je, dat het ja, ja, naar Groningen of zo. We, we zijn vast wel uit in parken. Groningen. En... Dus eigenlijk om lot te hebben en Haren moet je naar Groningen? Ja, eigenlijk wel. Nog even terug om wie het eigenlijk allemaal ging, de jarige Merten. Ik vind het wel zielig voor dat meisje, want ze bedoelde gewoon een lief feestje voor een paar kinderen. En dat heeft, is dus gewoon heel erg uitgelekt. Dan de formatie in Nederland. De gesprekken tussen Rutte en Samsung, die kunnen we bondig samenvatten. Ja, prima, eerste gesprek gehad. We gaan maandag weer verder. Uh, prima, eerste gesprek gehad. We gaan maandag weer verder. Ja. En er waren ook nog echte rellen in Pakistan, 15 doden bij demonstraties tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De Amerikaanse president Obama heeft tijd gekocht op de Pakistanse televisie om afstand te nemen van de film. The United States has been a nation that respects all faiths. We reject all efforts to denigrate the religious beliefs of others. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton is nog duidelijker. The United States government had absolutely nothing to do with this video. We absolutely reject its content and message. In het satirisch programma The Daily Show hebben ze een verklaring voor de rellen in het Midden-Oosten. In religious years Islam is still just a teenager. And put it in context. Yes. Think what Christianity was doing when it was only 1400 years old. Oh, no, that's not... De christenen haalden in hun pubertijd veel meer uit dan de islamieten. Bloody crusades, the inquisition, execution of heretics. Christianity is frankly just lucky there weren't cellphones around then to film that. <laughs> En de islam zal uiteindelijk net als het christendom uitpuberen. We've aged into young adulthood. Yeah. And now we can all laugh about the time we used to burn young girls at the stake for being left-handed. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ga verder met de krant van morgen. Die is al vastgelezen door Marielle Hagerman. Nederland werpt onnodig drempels op om mensen staatsburger te laten worden. Dat is de indruk van vluchtelingenwerk Nederland in trouw. Een groot deel van de 27.000 vreemdelingen die vijf jaar geleden een verblijfsvergunning kregen via een generaal pardon... kan niet aan de noodzakelijke papieren komen om zich te laten naturaliseren. De ministers Spies en Leers wijzen erop dat voor generaal pardonners dezelfde regels gelden als voor andere vreemdelingen. Volgens Trouw negeren de ministers daarmee de kritiek dat die regels voor ex-asielzoekers uit bijvoorbeeld Afghanistan, Irak en Somalië gevaarlijk kunnen zijn of enorme psychische en praktische hindernissen opwerpen. Zo kreeg een Iraakse christen te horen dat hij zijn geboorteakte... maar gewoon in Baghdad moest gaan ophalen. Het vaccin tegen HIV... Komt eraan. Het Nederlands Dagblad schrijft over een positief gestemd rapport van het AIDS-fonds. Deskundigen zijn optimistisch over de kansen om een ultiem preventiemiddel te vinden. Heeft wetenschapper Joep Lange van de Universiteit van Amsterdam... verwacht de komst van een effectief en veilig, veilig HIV-vaccin nog mee te maken. Lange tijd leek het vinden van een vaccin utopie. HIV verandert in hoge snelheid... waardoor de immuunreactie van het lichaam telkens achter de feiten aanloopt. Maar onderzoekers geloven er inmiddels weer in. Valt te lezen in het ND... Er wordt vooral gekeken naar een paar procent van de mensheid... die wel in staat blijkt om zelf antistoffen aan te maken tegen HIV. Gemeenten strooien op onthutsende wijze met subsidiegelden. Dat constateert de Telegraaf na een onderzoek van subsidieregisters... die gemeenten online hebben gezet. Een van die onthutsende voorbeelden is voor de krant... de personeelsvereniging van de gemeente Ede. Het personeel heeft vorig jaar ruim 10.000 euro gekregen... voor het organiseren van onder andere een Sinterklaasmiddag. En dit valt voor de krant onder de term misbruik van belastingopbrengsten. Andere voorbeelden zijn een subsidie van 8900 euro... voor de vereniging van werkende Grieken om danslessen te kunnen geven... en de Petankvereniging in Tilburg... die anderhalve ton kreeg bijgespijkerd voor een nieuw onderkomen. De Telegraaf spreekt over het... Het gemeentelijke subsidiegeld met D66-raadslid Paul de Beer in Breda. Hij is een actie begonnen om de subsidieregisters van gemeenten online te krijgen. De Beer hoopt daarmee het misbruik aan de kaak te kunnen stellen. Volgens hem hebben ruim 100 gemeenten nu gehoor gegeven aan de oproep voor een grotere openbaarheid van subsidies. Daklozen in het Gooi, opvangcentra aan dit welvarende deel van Nederland... hebben hun handen vol aan de gevolgen van de crisis. Hadden ze voor de crisis te maken met hooguit vier huisuitzettingen per jaar... de afgelopen paar jaar zijn het er zo'n vier per maand... vertelt de adjunct-directeur van een instelling voor dak- en thuislozen in de Volkskrant. De mensen die in het Gooi het hardst worden getroffen zijn de ZZP'ers. Volgens de instelling gaan coaches, adviseurs en freelancers... voor radio en televisie er als eerste uit. Maar ze hebben wel voor de crisis huizen gekocht... En afgesloten. Discretie is in zo'n geval van huisuitzetting geboden. Een tijdje terug hadden we een bekende Nederlander, vertelt de adjunct-directeur. We hebben er alles aan gedaan om zijn privacy te beschermen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Een gevoel van grote urgentie en goede wil. Dat is wat de onderhandelaars Samsom en Rutte willen uitstralen na één dag onderhandelen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, goedenavond. Is dit nou wat je noemt een vliegende start van de formatie? Eigenlijk niet, als je kijkt naar de inhoud, zijn ze vandaag eigenlijk niet veel verder gekomen dan het inventariseren van knelpunten en het maken van afspraken over de werkwijze. Maar goed, als je gaat kijken naar de psychologie achter een kabinetsformatie is er vandaag wel degelijk een stap gezet. Je kent de uitspraak van Herman Cienk Willink, de voormalig vicepresident van de Raad van State. Hij is bekend geworden, die uitspraak. Formeren is faseren en in die zin is er vandaag ook weer een noodzakelijke stap gezet. Het voorzichtig aftasten en vertrouwen kweken. En ja, formeren is ook teambuilding. Uh, ja, en dat proces lijkt nu na een week eigenlijk pas goed op stoom gekomen. De heer ja, Sams en ik zijn uh, eerder apart bij de Verkenner geweest en nu ook gezamenlijk. Uitgesproken dat wij beide vertrouwen hebben dat uh, gesprekken kunnen leiden tot een... Uh, vruchtbare samenwerking tussen onze partijen. En de verkenner werkt nu zijn, uh, zijn werkzaamheden af... en komt uh, ruim voor het Kamerdebat met zijn verslag. U heeft mij gevraagd, direct na de Tweede Kamerverkiezingen... om een verkenning voor u te doen. Aan de orde is het debat over het verslag van de heer Kamp... over zijn werkzaamheden als verkenner. Mijn eerste vraag is, wat is er gebeurd met het woord tenminste? Dat is weggevallen, meneer de voorzitter. Maar waarom? Waarom heeft u niet één keer het initiatief genomen om bij een van de partijen te informeren... even een belletje, wat gaan we doen om Nederland zo sociaal en zo sterk mogelijk te krijgen? De VVD is de grootste partij en de grootste winnaar. En in een democratie heeft de uitslag van een verkiezing relevantie. En ik vind dus dat het onze taak is om recht te doen aan die uitslag... en recht te doen aan het urgentie om zo snel mogelijk een stabiel kabinet te maken. Wij zijn twee vrienden. Ik ga niet zingen hoor. Jij en ik. Ik denk dat Nederland daar genoeg van heeft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 ...en ben daarna niet beschikbaar voor enige lijf functie in het nieuwe kabinet. Ja, prima eerste gesprek gehad, we gaan maandag weer verder. Hoe ging het? Uh, prima eerste gesprek gehad, we gaan maandag weer verder. Je ja, hoeft de sfeer aan tafel, heel goed. Ja, ongelooflijk. Zeg eens ze altijd. Ja, maar dat, dat huis... is met het ook, hè? Dat is dit keer echt waar. Ja, dat is een week formeren, ja je hoort het hè? optimisme, gevoel van urgentie, goede voornemens. Ja, het klinkt allemaal heel positief, al zal de beproeving natuurlijk pas later komen. Is er al zicht op, op heikelijke punten, waar het op stuk kan lopen? Nou, dan moet ik toch weer komen met een, uh, met een dooddoener. Er bestaan geen makkelijke dossiers. Uh, en ja, als het gaat om de heikele punten, vandaag is niets genoemd. De twee informateurs gaven wel aan dat de belangrijke dossiers wel even aangestipt zijn. Dus weer een dooddoener. Je zou kunnen zeggen dat beide partijen even aan elkaar hebben kunnen snuffelen. Ja goed, uitgangspunt, zo zeggen de informateurs vandaag, moet het regeerakkoord als geheel zijn. En in dat daglicht moeten dan ook de deelafspraken gemaakt worden. En daar moet je elkaar wat gunnen. Dus partijen moeten zich niet vastbijten in afzonderlijke dossiers, maar het overzicht houden... in het proces van geven en nemen. En ze moeten elkaar wat gunnen. Ze hadden het allemaal over een gevoel van urgentie. Dat klinkt ook alsof er dan wel een soort termijn gesteld is... waarbinnen het allemaal afgerond moet zijn. Ja, daar wilden ze niet op vooruit lopen, inderdaad. Uh, ze willen er snel uit zijn. Um, maar duidelijkheid is daar niet over gegeven. Wel gaan ze maandag spreken met Teulings van het Centraal Planbureau, Knot van de Centrale Bank. Minister De Jager van Financiën en zijn hoogste ambtenaar. Nou, zij zullen de onderhandelaars gaan bijpraten over de huidige stand van zaken, zodat ze ook allemaal over dezelfde cijfers beschikken. Um, ja, Als het dan gaat over termijnen, in ieder geval is duidelijk dat het onderwerp van de BTW snel aan de orde zal zijn... Uh, de PvdA heeft zich daar in de campagne sterk tegen verzet. Hè. Die verhoging van 19 naar 21 procent uh, btw. Ja, dat moet voor 1 oktober geregeld worden. Dus hoe sneller je daar duidelijkheid over kan krijgen, hoe beter. Maar voor de rest is er eigenlijk geen volgorde afgesproken. En ook geen termijn. Behalve wederom dat gevoel van urgentie. En ja, daar moeten we er maar op vertrouwen dat het snel zal gaan. Maandag verder eerst even een weekend uh, bijslapen. Dank je vanuit Den Haag, Michiel Breedveld een uh, verzoeknummer. We doen dit niet vaak in het oog... maar dit is uh, van ons voor Merte uit Haren... want die heeft toch een hele rare dag achter de rug... en uiteindelijk was het gewoon haar uh, verjaardag. Dus zonder enige vorm van flauwheid namen ze het oog... Uh, de beste wensen en proficiat. MUZIEK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 van de redactie van Het Oog voor Merte Uitharen. En we bedoelen het echt niet flauw. Gefeliciteerd met de verjaardag. Ik zeg het er maar even bij dat we het niet flauw bedoelen. Want na een dag als vandaag kan ik me voorstellen dat je het allemaal even niet meer weet. In Pakistan waren ook vandaag weer hevige protesten tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Zeker 15 mensen kwamen daarbij om het leven. Maar hoe ging het vandaag in de rest van de moslimwereld, waar het eerder deze week zo onrustig was? We gaan het uh, vragen aan een aantal correspondenten, te beginnen met Judith Spiegel in Jemen. Goedenavond. Het uh, vrijdagmiddaggebed is vaak een opmaat voor uh, protesten. Was dat ook zo vandaag? Uh, nou, het, het lijkt wel een opmaat te zijn in die zin dat er uh, massaal wordt gebeden en dat het tijdens die gebeden ook is opgeroepen door geestelijke om inderdaad weer te gaan demonstreren, maar dat is op zichzelf nog niet gebeurd. Het ook wel een beetje omdat het hele terrein rond de Amerikaanse amassade intussen een militair hermetisch gesloten gebied is geworden. Het is eigenlijk niet meer heel makkelijk om te gaan demonstreren, maar ik verwacht... Nog wel uh, demonstraties deze week. Oh, is het niet bij de Amerikanen, dan misschien wel bij de Fransen. Vanwege de cartoons in uh, de Charlie Hebdo? Ja, precies. Ik moet zeggen, in je het duurt het soms wat langer tot de realiteit doordringt. Maar ook hier is nu uh, woede ontstaan over die cartoons. En ze snappen ook helemaal niet hoe je nou als tijdschrift het in je hoofd haalt om dit te publiceren. Hè? Want ze zeggen, ja, je weet toch wat er van komt. Doe uh, dat nou niet. Dat geldt overigens ook voor de niet-demonstranten. Die zijn ook die mening wel toegedaan. Dus ook daar is nu gewoon de over ontstaan. Waar gaat het nou echt over? Gaat het echt over uh, zo'n film en, en die cartoons? Of, of zit er iets achter en, en wordt het door iemand aangejaagd met een ander doel? Ja, daar zit zeker wat achter. Mensen zijn natuurlijk best boos over die kalkoen en dat filmpje, maar ik weet niet of ze daar echt zo heel hard over hebben nagedacht. Het gaat veel meer om allerhande groeperingen die een kans waarnemen om de boel op te zweten. Dat zijn de Salafis in dit land, maar dat zijn zeker ook groepen Goefies, dat zijn de Soeïtische opstandelingen uit het noorden. Hun slogan is ook altijd: dood aan Amerika, dood aan Israël, lijden voor de Joden, dus dit. Is voor hun de uitgelezen gelegenheid om zich nog eens even te profileren. En dan stelt in maar nog dat er veel mensen ook nog zijn die zeggen: nee, dat is ook allemaal niet waar. Eigenlijk zit oud-president Ali Abdullah Salah hierachter. Die wil raak nemen op een aantal ontslagen die de nieuwe president uh, in zijn familie heeft gedaan. Hij heeft een aantal mensen uit functies gezet. En hij wil het land laten zien: ja, kijk, als je mij gewoon weer aan de macht zou hebben, dan zou al dit soort ellende niet gebeuren. Dus er speelt van nou alles op de achtergrond. Veel meer dan alleen een filmpje of een cartoon. Judith Spiegel vanuit uh, Jemen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn is in uh, Libanon. Goedenavond, Sander. Laten we met jou even een aantal Goeie landen avond. doornemen. T te beginnen met uh, Tunesië. Daar zijn heel veel maatregelen genomen om vandaag rellen te voorkomen. Heeft dat gewerkt? Ja, het lijkt gewerkt. We hebben juist rustig gebleven. Of dat door die maatregelen, maatregelen komt, weet je nooit. Maar de Tunesische regering was er in elk geval veel aangelegen om het rustig te houden. Daar waar het vorige week ook wel wat demonstraties had gezien dat land. Toen hoorde ik jou niet meer. Oh ja, toch wel. Ja, nee, we, hebben, we hebben niet een hele mooie, mooie lijn. Maar uh, tot nu toe lijkt het dus te werken. Was wat, je, wat, wat ik door de klikjes heen hoorde dat je zei? Ja, klopt. En uh, er was de Tunesische regering veel aangelegen om uh, te voorkomen wat er vorige week gebeurde. Toen je ook daar toch wel wat uh, demonstraties zag. Dan uh, hadden we uh, Libië, waar uh, vandaag ook uh, rivaliserende groepen elkaar zouden treffen. Dat was ook een explosieve situatie. Hoe is het daar gegaan? Nou, in Libië, dat, ik zou er nu heel graag zitten... en dan met name in Benghazi, want daar krijg ik geluiden... dat uh, er een tegendemonstratie op gang was. Dus mensen die redelijk massaal de straat zijn opgetrokken... om uh, te demonstreren tegen het geweld wat bij die demonstraties uh, gebruikt werd. Moet je je voorstellen, heel veel mensen... Libië is een heel conservatief land. Dus ga er maar vanuit dat er weinig voorstanders van die film zullen rondlopen. Dat gezegd hebbend, uh, de Amerikaanse ambassadeur. De deur die uh, gedood werd, uh, ambassade in de brand, dat, dat zorgt voor heel veel verzet, eigenlijk al de hele week. En vandaag zijn er gevechten uitgebroken, lijkt het nu bij uh, brigades die uh, de dienst uitmaken in Bengazi, radicale brigades. En de gewone bevolking van die stad lijkt het nu op te nemen tegen die brigades. En dat is dus eigenlijk een soort omgekeerde wereld, zou je kunnen zeggen, een demonstratie. Tegen uh, de, de, de radicale de moslims die daar uh, vorige week zo hebben huisgehouden. We gaan maar snel door, want uh, ik weet niet hoe lang de lijn het houdt. Egypte. In Cairo uh, werden vandaag de Amerikaanse en Franse ambassade uh, zeer hevig uh, beveiligd. Wat is daar gebeurd? Wat weet jij daarvan? Ook heel weinig. Kijk, weet je, uh, uh, eigenlijk zie je, want in uh, uh, Egypte. Er zijn misschien tientallen mensen de straat op gegaan. Eigenlijk heel weinig. En uh, ziet is dat er. Een... Eigenlijk alleen hier in Libanon uh, wat gedemonstreerd is. Maar de, de, de grote hoofdmoot kun je zeggen... is dat bij al die demonstraties die er vandaag waren... en eigenlijk al die demonstraties die er vorige week ook waren... speelden echt andere belangen een rol. Dat er vandaag bijvoorbeeld in Libanon gedemonstreerd werd... dat had te maken met uh, Hezbollah. Die uh, had opgeroepen tot een week van demonstraties. Nou ja, vandaag dus ook weer. En dan krijg je dus van de tegenstanders van Hezbollah een reactie op. Waar uh, ook mensen opgeroepen worden om de straat... Uh, op te gaan. Maar dan zie je dat daar weer veel meer, uh, uh, niet alleen Amerikaanse maar Israëlische vlaggen uh, verbrand worden. Dat het daar toch voor een deel ook weer gaat over uh, steun voor of tegen de regering in Syrië. Met andere woorden, dat daar heel veel dingen door elkaar lopen, heel veel belangen door elkaar lopen, zodat je, wat je dit eigenlijk net zei, uh, uh, eigenlijk helemaal niet meer de straat op gaat voor dat filmpje. De Amerikaanse regering die probeert inmiddels uh, met spotjes uh, de bevolking al daarvan te overtuigen dat de Amerikaanse regering in ieder geval zich distancieert van, van dat filmpje. Heeft dat enige zin? Haalt dat iets uit daar in Libanon? Kijk, en dat geldt eigenlijk ook voor de rest van de Arabische wereld. Zo'n filmpje dat heb eigenlijk je eigenlijk al. niet nodig. Want dat eerste filmpje, dat anti-islam filmpje... dat zullen nog steeds heel veel mensen niet gezien hebben. Daar gaat het ook niet om. Uh, als je een ander belang hebt om de straat op te, te gaan... en dat kan ook heel wel een soort algemeen gevoelde woede zijn over het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten. Ja, dan heb je uh, uh, alleen maar een aanleiding nodig en dan maakt het ook niet uit wat je daar tegenin brengt. Dus een filmpje wat vooral uh, gericht was natuurlijk op de Pakistanse uh, situatie vandaag was ook gemaakt door de ambassade daar. Ik denk dat het nauwelijks effect heeft. Sander van Hoorn vanuit Libanon, dankjewel. We gaan over naar het grootste moslimland ter wereld, Indonesië. Michel Maas is daar. Uh, goede nacht, uh, goede ochtend is het inmiddels al een beetje. Uh, Verder protesten daar afgelopen dinsdag. Hoe is, hoe is daar uh, vandaag uh, gegaan of gisteren voor jou? Ja, vandaag was het dus eigenlijk uh, precies wat, de, wat je in de rest van de wereld ziet. Het was heel rustig. Er waren nog maar zo'n 50 man op de been... die stonden voor de Amerikaanse ambassade die gesloten was. Uh, net als de Franse ambassade, die was ook gesloten. Er waren duizenden uh, politiemannen en militairen opgetrommeld... om de rust te bewaren. Maar ja, die stonden dus tegenover 50 uh, bijna eenzame demonstranten... die uh, uh, verder ook heel rustig bleven. Die demonstranten, die, die leken ook gestuurd. Het leek geregisseerde woede. Door wie werden ze gestuurd? Nou, ik ben uh, vrij, vorige week vrijdag gaan kijken. Toen stond er uh, nou, zo'n 200 demonstranten... die waren uh, heel duidelijk ingehuurd door een organisatie... Hizboud Tahrir. Dat is een uh, radicale organisatie die in sommige landen verboden is... omdat die connectie zou hebben met terroristische organisaties... En dat die erachter zat, dat was heel duidelijk, want die hadden de uh, spandoeken en de pamfletten ondertekend. Dus dat, uh, uh, dat was wel duidelijk. Maar dinsdag toen het geweld uitbrak, toen er dus met molotov cocktails en stenen naar de ambassade werd gegooid... toen zaten er wat meer groepen achter, onder andere een uh, beruchte islamitische knokploeg, zou ik het willen noemen, hier in Jakarta. FPI, het front van de verdedigers van islam. Uh, die, die zich altijd wel een beetje te buiten gaan aan geweld. En uh, die onder andere ook uh, tijdens de ramadan cafés en restaurants in elkaar slaan. Nou die stonden daar en uh, vandaag waren die er niet. Dus uh, uh, het, het bleef rustig. Vandaag was het er een handje vol en die waren ongetwijfeld ook opgetrommeld door een van die kleine organisaties hier. Heeft het nog effect als er dan in Pakistan heftige protesten zijn? Wordt dat in Indonesië uh, bekeken en, en heeft dat effect op het gedrag? Ja, dat is heel duidelijk dat Indonesië achter Pakistan aanloopt. Als er in Pakistan of Afghanistan of uh, ergens in de Arabische wereld... grote demonstraties zijn, dan gebeurt er in Indonesië ook wat. Want er is niemand hier in Indonesië die die film heeft gezien... of zelfs maar het stukje wat op het internet te zien is. En uh, er is ook niemand die die cartoons in, de Franse, in het Franse tijdschrift hebben gezien, heeft gezien. Maar uh, ja, als er gedemonstreerd wordt, dan gaan ze hier meedoen. En dan hoor je hier ook voortdurend... Uh, Slogans als uh, anti-Zionisme, anti-Israël, anti-Amerika. En, en waarom het dan is, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Michel Maas, dankjewel. En daarvoor hoorde u Sander van Hoorn vanuit Libanon en Judith Spiegel vanuit Jemen. keep me Bitchboy Brian Wilson, meen ik te horen. Wilson Phillips zong In My Room. De campagnes voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn nog in volle gang. Wordt het Obama of wordt het Mitt Romney? Maar de verkiezingen zijn vandaag ook al begonnen. In South Dakota en Idaho gingen de stembussen vandaag namelijk al open. Goedenavond, Hans Anker, campagnestrateeg. Hoe zit dat dat je nu al ineens kan stemmen? Ja, dat is een uh, traditie die uh, begin jaren, of in het midden van de jaren tachtig in Californië heel aarzelend is begonnen. Eigenlijk vanuit het idee van hoe kunnen we het stemmen wat, uh, wat makkelijker maken. Het begon met uh, stemmen bij volmacht, net zoals we dat in Nederland ook kennen. En geleidelijk aan is dat uitgegroeid tot, nou ja, stem per brief. Uh, op een gegeven moment de stembureaus ook wat langer open, ook een uh, aantal dagen van tevoren. En uh, vervolgens is. Uh, eind jaren negentig in Oregon een belangrijk uh, experiment geweest... waarbij uh, de hele verkiezing per brief is gedaan. Sindsdien heeft uh, Oregon ook uh, daaraan vastgehouden. Uh, 100% van de stemmen wordt vroegtijdig uitgebracht. En uh, toen is er eigenlijk heel erg de vaat ingekomen. In 2000 was er al 16% van alle stemmen werd vroegtijdig uitgebracht. En dit jaar uh, is de verwachting dat dat... Uh, meer dan 1 op de drie stemmen zal zijn, zo'n 35 procent. En waarom deze twee staten als eerste? South Dakota en Idaho, zit daar iets achter? Of is dat gewoon omdat je nou eenmaal ergens moet beginnen? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ze ook niet echt de eerste twee staten zijn. Het zijn de eerste twee staten waar je echt naar het stembureau kan... om je stem uit te brengen, vroegtijdig. Maar er zijn al zeven andere staten waar je de afgelopen twee weken... ook al gewoon per, per brief je stem kon uitbrengen. Dus... Uh, wat, het, wat het laat zien is dat het een enorme lappendeken is Amerika... zeker waar het gaat om stemprocedures. Elke staat heeft zijn eigen regelingen. En uh, op dit moment zijn er dus 33 staten waar je vroegtijdig kan stemmen. Uh, de overige 17 en District of Columbia niet. In wiens voordeel is dit? Is dit in het voordeel van Barack Obama of van Mitt Romney? Want uh, je snijdt toch een maand campagne af. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag... Uh, in het beginperiode was het zo dat het vooral uh, oudere mensen met een hoger inkomen waren die uh, vroegtijdig gingen stemmen. Dus eigenlijk het profiel hadden van een republikeinse stemmer. En dat was ook wel zeg maar, het algemene idee dat dit gunstig was voor de republikeinen. Maar in 2008 is dat op uh, ja, je zou kunnen zeggen brute wijze verstoord door Obama die zijn hele campagne heeft ingericht om mensen het aan te moedigen om vroegtijdig te gaan stemmen. Uh, veel van de mensen die democratisch stemmen... zijn in posities waarin het niet altijd eenvoudig is om te stemmen. Uh, mensen met jonge kinderen, uh, gehandicapten, mensen uh, die vaak armer zijn. En uh, de Obama-campagne heeft eigenlijk bijtijds uh, verzorgen... Ja, als we die mensen nou gaan, gaan aanmoedigen om zo snel mogelijk te stemmen... en als dat al een paar weken eerder kan... Nou, dan kunnen we ze afkruisen van onze lijst en dan kunnen we onze aandacht weer richten op andere mensen die op ons kunnen gaan stemmen. Het scheelt weer een paar staten waar je campagne moet voeren. Nou ja, het blijft in elke staat natuurlijk doorgaan... maar je hebt bijvoorbeeld een staat als Colorado... waar nu 85% van de mensen vroegtijdig stemt. Uh, en je moet je voorstellen dat je tot die arme 15% behoort... die uh, vast wil houden om op verkiezingsdag uh, dan uh, te blijven stemmen... Die mensen worden aan alle kanten belaagd. Er staan mensen op de stoep om te vragen of ze op Romney of Obama willen stemmen. Ze worden gebeld, ze worden via e-mail lastiggevallen. Het stembureau komt steeds verder weg te liggen, omdat ook steeds meer stembureaus sluiten. Want het is nauwelijks meer de moeite waard om die stembureaus open te houden op, stem, op de verkiezingsdag. Dus alles uh, wijst in de richting om dan ook zelf maar snel uh, je stem uit te brengen. Dan ben je in ieder geval van al het uh, gedoe af. Maar er liggen dus ergens in Amerika al ingevulde stembiljetten. Ja. Zijn er dan ook al exit polls? Is er al iemand die enigszins kan zeggen welke kant het op gaat? Nou, bij mij weten is nog niemand zo uh, bij de hand geweest uh, om, om dat te doen. Uh, maar. Uh... Het gebeurt wel. Uh, in ieder geval vier jaar geleden werd dat wel getrackt. Zeker door de campagnes uh, zelf. Uh, en je kunt dus ook... Uh, het, zeg maar het hele idee van wat een verkiezing is... gaat hierdoor natuurlijk veranderen. Want je kunt uh, als campagne heel goed zien... doe je het goed of doe je het niet goed genoeg? Moet er een tandje bij? Uh, uh, je kunt... Uh, kiezers worden individueel... wordt een individueel profiel van gemaakt. Je weet op een gegeven moment... heeft die nou gestemd of niet... Uh, en tot voor kort was het zo, ja, de, al dat soort inspanningen... de get out of vote, dat gebeurde allemaal op de verkiezingsdag zelf. En nu is daar een hele periode van geen uh, ja, vier, zes, uh, acht weken. Geen slotdebat, geen uh, dag uh, flink bellen... en uh, geen drukke verkiezingsdagen in de toekomst. Nou, uh, uh, heel veel van deze kiezers hebben dat dus blijkbaar niet nodig. Hans Anker, dankjewel. je wel. Ik in mijn open kapitein. Dan kunt je mij maar van hinten zien. Een of mijn radio... Fahr ich hab ins Nirgendwo, dan der het er net tafel, mag zee'n. Ik laat dit OP-Kapitän, OP-Kapitän, ik wacht. kapitän OP-Kapitän, Detreue mein Oberkapitän ich fahr durch die Straßen mit dem Wind im Haar schau nach den Mädels sie ist doch klar denn ist es so schön und so wunderbar als das muss mal vor Berg und Tal doch keine kann jemals so gut aussehen ich fand dir treu mein Oberkapitän war fah fah Oberkapitän ich fahr, fah fah Kapitän, ich fahr, fah fah Oberkapitän ich war fah fah Oberkapitän ich war doch keine kann jemals so gut aussehen ich fand dir treu mein Oberkapitän war Hmm. En heb geld voor de mehr. mijn kapitein geb iets niet veel Gern mit den Frauen nach Hause sie sagt Mach sie hier bequem, sieht die erste Schuhe aus. Sie schmeißt sich kräftig an mich ran ja, Kein Problem, ich hab hier frische Socken an. Morgen früh werden wir uns wiedersehen. Und bleibt dir treu, mein Opel Kapitän, ich fahr, fa fa Trouwen ik wacht. Op de ik wacht. Op ich war, ik wacht. Op de kapitein, ik wacht. Op de kapitein, ik wacht. Op de kapitein, ik ik wacht. Op de ik wacht. Op de kapitein, ik wacht. Op de kapitein, ik ik laat dir Opel Ik Opel Ik Opel Kapitän. Rudolf Oendt, die rentieren, die bezongen de Opel Kapitein. Want Opel bestaat morgen 150 jaar. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de Nederlandse liefhebbers van het Duitse automerk. En dus ook voor Kort Timmer, die hier is aangeschoven. Want hij is al 25 jaar de trotse voorzitter van de historische Opel Club Nederland. Welkom in de studio. U rijdt niet in een Opel Kapitein. Waar rijdt u in? Ik rijd dagelijks in een andere auto. Iets aan de merk ook. Oh, helemaal niet in een Opel? Nee. Oh, wat maken we nou mee? Dat komt als je vrouw de auto uitzoekt. Ja, en, en, maar u heeft wel nou, een Opel, mag ik wel ik zeggen. Uh, ik heb wel een paar Opels, ja. Sterker nog, ik weet het. Ik ja. vraag naar de bekende weg, want u kwam hier vanavond aan in uw Opel Kadett B uit 1970. En wij zijn meteen meegelopen naar beneden, de parkeergarage, om even het geluid op te nemen. Het geluid. Dus echt, het is het kadet geluid? dat is het uh, kadetgeluid? geluid Dit is herkenbaar voor u. Ah, de klaksom. Wat is het cadet-gevoel? Leg eens uit. Ja, het cadet-gevoel is uh, eigenlijk meer de auto voor de gewone man van vroeger al. Cor van hey. der Lake, die naam zit er altijd aan verbonden, van van Koot en de Bie. Ja, ook altijd. Een, uh, ja, cadet is natuurlijk heel veel gemaakt. En heel veel, degenen die nu lid zijn van de openclub... hebben vroeger eigenlijk als jongeren in een cadet gereden bij de vader. Dus die, die hebben weer een cadet gekocht. Alleen ik zat dus in een kapitein van 51. En dat is altijd mijn droom geweest om zo'n auto te krijgen en te kopen. En dat is een jaar geleden gebeurd. Dus ik ben in het bezit van een kapitein van 51. Dat is echt de mooie Opel, hè? de Opel-kapitein. Uh, ik vind hem mooi, maar ja, er zijn er die dus een andere auto ook mooi vinden. 150 jaar Opel, is, is dat voor u een bijzondere dag? Gaan, gaan jullie het vieren met de vereniging? Nou, we zijn eigenlijk al het hele jaar bezig met het vieren van 150 jaar Opel. Wij hebben iedere 14 dagen dus een evenement, een toerit of een bijeenkomst. En wij hebben dus besloten in, uh, eind vorig jaar... om op ieder evenement in 2012 gebak te hebben. Dus als dus, clubleden zeg maar, alle evenementen meedoen... hebben ze zo'n 30, 35 evenementen... en hebben ze ook 35 keer gebak gehad van ons... Is er zoiets als een typische Opelrijder? Valt dat te omschrijven? Nou, niet echt. Nee, nee. Ik, tenminste, ja. Er zijn mensen die dus echt alleen maar in Opel zitten. Die hebben alles van Opel. Die hebben dus zelfs uh, de, in de muur van hun huis hebben ze een Opel-teken gemetseld. Die zijn er ook. En dat zijn eigenlijk uh, de hele echte natuurlijk. We hebben een aantal uh, liefhebbers en, en uh, bereiders van de Opel... Ge gevraagd uh, naar hun favoriete auto. Mijn naam is Ad Spierings en ik heb een Opel-record van 57. Die heb ik in 1980 heb ik die overgenomen. En het is een hartstikke mooie auto. Met Frits Spierings. Ik ben Opel-liefhebber. Uh, ik heb het zelf op een Opel-kapitein van 1939. Een superauto. Mijn naam is Gert Klein. Uh, mijn favoriete Opel is Opel diplomaat V8. Omdat het de meest luxe Opel is met een uh, geweldige, sterke Amerikaanse motor erin. Mijn naam is Rob Beekhuizen en uh, mijn lievelingsauto is Opel Captain. En waarom ik mijn Opel Captain dat 1949 uh, lief heb, dat is in de zin dat ik vroeger uh, deze auto uh, nog heb zien rondrijden. En die altijd een heel imponerend beeld naar mij toe heeft gegeven. Ja. bezitters over hun favoriete auto. Wat is nou de, de magie van de Opel? Wat, wat, wat, waar zit het hem in? Nou, ik denk dus heel veel mensen die vroeger dus in een Opel gezeten hebben... dat dat eigenlijk doorwerkt op latere leeftijd. De nostalgie? De nostalgie. Maar ook iets aan de auto zelf, wat, wat in een Citroën niet te vinden is? Of in, in, in een Mercedes? Nou, nee. Want als je dus iemand in een Citroën vraagt... dan zouden ze dat waarschijnlijk ook niet kunnen zeggen. Echt wat dus... Ja, hun belevenis van een Opel is... Ik las vandaag voor het eerst dat, dat eigenlijk Opel ook vliegtuigen heeft gemaakt. En, ja. en, en naaimachines. Ja. Nou, naaimachines uh, zijn ze eigenlijk mee begonnen. Dus. En daarna zijn ze de fietsen. Uh, 1899 of 1898 met auto's begonnen. 1912 met vrachtauto's. En in de jaren 20, in de recessietijd, zoals je nu natuurlijk ook hebt heeft Opel geprobeerd om vliegtuigen te bouwen met uh, straalmotoren. Daar zijn ze dus een jaar of drie mee bezig geweest. En dat ging zoveel kosten dat GM het dus uh, daar een stokje voor gestoken. Want ja, het was in 1929 GM geworden. En toen werd het weer auto's? Uh, en toen auto's. werd het dus uh, afgeblazen, het hele gebeuren. En uh, hoe was Opel in de oorlog? Ja, Opel uh, bouwde dus eigenlijk alleen voor het Duitse leger in de oorlog. En eind 1939 is de productie van uh, persoonauto's voor uh, de verkoop... en, en, uh, en uh, dus aan het gewone man uh, gestopt. En is er dus alleen maar op legerauto's overgegaan. De Opel Blitz was dat? Opel Blitz. Ja. ja en de Opel Cadet is ook heel veel gebruikt als dus... Uh, ja, uh, voor commandant. En zouden die reden daar veel in... Uh, hoe is nou die, die warme band tussen de Nederlander en, en de Opel ooit ontstaan? Want lange tijd was het de populairste auto in Nederland. Hoe, hoe, waarom? Ja, ik denk dat de uh, hele tijd is Volkswagen natuurlijk nummer één geweest. En op een gegeven moment heeft Opel dus uh, de kadet op de markt gegooid. En dat was een hele ruime auto. En daar kon je gewoon een, uh, tien keer meer meenemen als in een kever. En die, ja, die werd langzaam heel populair. Het was een uh, auto die dus geruislozer was, soepeler liep. Niet te duur? Niet te duur, want het was dezelfde prijs als een kever. En daar is eigenlijk uh, het begin mee gemaakt... om Opel, zeg maar, 35 jaar nummer één te laten zijn. En nu is de liefde wat aan het, aan het bekoelen. Waar, waar ligt dat aan? Waarom is, is Opel niet meer het populairste automerk in Nederland? Ik denk Waar dat, zijn we uit elkaar gegroeid? Ik, ik denk dat dat ook een beetje aan de prijs ligt. De uh, duur. Ja, wat, wat meer. Als, uh, dus er zijn goedkope auto's op de markt gekomen. En die zijn wat, uh, ja, wat, wat populairder geworden. En dus, uh, ik denk gewoon, wat, wat jongere mensen. die hebben dat niet meer van. En mijn vader deed ook zo'n auto, dus ik rijd er ook maar, zo een. De magie is er natuurlijk ook wel een beetje vanaf. Want, want een, een, een Corsa of, of een Astra of, of een Vectra. Ik bedoel, hij brengt je van A naar B, maar het is niet. Niet een auto waar je de liefde aan zult verklaren. Nee, nee. nee. maar ja, het zullen misschien ook geen oldtimers worden. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Dat er ook misschien je... een Vectra-revival komt? Ja, want ook die auto's die beginnen al zeldzaam te worden. En je kan gewoon merken dat er dus bij ons uh, clubleden zijn die een Vectra hebben. En dan denk je, een Vectra? Ja, die zijn zeg maar rond de 30 jaar. En een Vectra is natuurlijk ook al uh, ruim 30 jaar geleden naar de markt gekomen. Dus dat kan de later 25, ook 20, nog wel 26, nostalgie, nostalgie worden. Ja. Maar, dat, maar ja, dan kon je eigenlijk in de tijd ook niet vermoeden van de kadet... dat, dat nee, het later nostalgie zou worden. Ik, ik heb zelf dus altijd met een openlule gewerkt... en toen de kadet uitkwam, toen dacht ik gewoon een lelijke auto. Nu heb ik er zelf een. <lacht> dus ja, uh, het kan veranderen. En elke dag wassen? En uh, elke dag een leuwer, hondje erin rijden? Leuwer. Ik uh, uh, ik zat netjes uh, binnen in een stalling uh, bij mijn kapitein... En ik heb dus ook nog een cadet in 1939, dat is de eerste cadet uit. Wat ook een hoop mensen dus niet weten, dat toen al een cadet gemaakt werd. En het is dus uh, ja, regelmatig wel even een uh, stukje rijden. En dat is er toch gangbaar blijven. Kort Timmer, dank u wel. 25 jaar voorzitter van de historische Opel Club Nederland. En morgen bestaat Opel dus maar liefst 150 jaar. En dat wordt gevierd. Dit was het uh, oog op morgen voor uh, vanavond. Straks Casa Luna op deze zender, waarin Frank Dumourch. Ilko van der Linden ontvangt, want hij is de bedenker van bevrijdingspop. En dat omdat het vandaag, u zou het niet zeggen, de dag voor de vrede was. Of misschien is het morgen dan de dag voor de vrede. Laten we dat maar doen. Dit was de ogen en morgen is er weer een ogen En dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u nog een mooie nacht. Goedenacht, vrienden.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 Dit is Radio 1.